Middernacht, het is zondag 3 februari. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Abfa-Cabo FNV... over betere zorg, de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Abfa-Cabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta... na een urenlange bezetting van het sarfati in Amsterdam. Medewerkers van het Sarvati-huis hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze wilden onder meer uitleg over de besteding van 3,5 miljoen euro... die de directie van Amsterdam elk jaar krijgt van de overheid. Op een schaaktoernooi in Berkel-Enschot in Noord-Brabant... is een schaker door zijn tegenstander mishandeld. Een man uit Tilburg kon niet verkroppen dat hij had verloren... en sloeg zijn tegenstander verschillende keren met een glas op zijn hoofd. Het slachtoffer raakte volgens Omroep-Brabant enige tijd bewusteloos.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 In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Koploper PSV vernederde in Eindhoven ADO Den Haag en won met 7-0. Roda JC tegen Heracles eindigde in 3-3. Nak Breda versloeg in eigen huis Pek Zwolle met 3-0. En AZ verloor thuis met 1-0 van FC Groningen. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt... maar het blijft grotendeels droog bij minima rond het vriespunt. Overdag eerst droog met wat zon... maar al snel raakt het bewolkt en volgde vanuit het westen regen...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 En dan uh, klop ik op de deur bij iemand die in een kamer zit en even tot rust mag komen. Maar ja, het hele hotel is uh, vol zit. Dus uh, uh, ik zit in een schitterend zaaltje met een grote tafel met allemaal lege stoelen. En er zit één iemand tegenover mij. Ook iemand die even tot rust moet komen, want uh, hij heeft een drukke agenda. Zo speelt hij in de film uh, Alles is Liefde. Familie. Uh, oh ja, natuurlijk, alles is familie. Ja. Inderdaad, het is uh, het vervolg. Uh, moordvrouwen, dat zeg ik wel goed, hè? Moordvrouw 1. Moordvrouw, ja, hè? Ja. Uh, uh, uh, uh, van RTL 4. Dan hoop ik toch dat ik één uh, titel toch nog goed ga krijgen, namelijk Guilty Movie. Ja. Een film die uh, hij mede geschreven heeft en uh, geproduceerd. mede geproduceerd en ja. mede geregisseerd. Ja, klopt. Zie je, dat ja. is dan weer correct. Correct. En hij komt echt net van het podium in het uh, De La Mar-Theater. Waar ik dan niet zeg het nieuwe Lamar, want het heet tegenwoordig de Lamar. Oh, het nieuwste de Lamar is het eigenlijk. Het nieuwste de Lamar. Voor het stuk uh, Cloaca. Ja, hij praat al gezellig mee, dus het kan alleen maar een mooi gesprek worden. Ik heb het over uh, uh, Thijs Reumer Schuurman. Ja. Officieel wel, dat staat in mijn paspoort. Ja. ja zo mag. Ik Reumer, echtgenoot van Schuurman. Ja, ja uh, nou ja... We beginnen even bij dat uh, Lamar-Theater. Je bent echt net 20 minuten van het podium afgestapt. Ja, ik ben echt meteen doorgereest. Ja. En je komt uh, hier aangegeven met de auto. Nou, uh -huh. Dan rij je door dat mooie Amsterdam met lichtjes. Ja, en dan echt over dat mooi. museum klein. En dan zie je de grachtjes en de, en de trams. En dan vraag ik me af: denk je wel eens, en zet je koptelefoon maar op? Uh -huh. Denk je wel eens aan dit teuntje dan? Als je rondrijdt? Prachtig, Toets Tiedemans. Ja, schitterend, toch? Ja, geweldig. Ja, ontzettend mooi. Ja, dat, uh, dat, uh, ik hoorde laatst iets van Toets Tiedemans met zo'n enorme grote ster. Ja, het, is, goh, het is echt een fenomeen, die man. Ja. Nou, maar goed, de, ik draai natuurlijk voor je opa, die ja. nu net een jaar uh, overleden ja. is. 17 januari, ja. Uh, ja. Ook een fenomeen. Ja, zeker. Ja. Ze waren ook echt goed bevriend. Toets en, en je ja. opa, ja. Ja, ja. Ik, hij, ik heb niet helemaal kunnen achterhalen welke periode in zijn leven ongeveer. Maar wij zijn nog samen bezig geweest met een, met een filmplan. Wat er helaas niet meer van is gekomen. En toen had ik samen met de componisten al een nummer daarvoor bedacht. En daar moest een mooie mondharmonica in zitten. Toen zei hij, oh, geen probleem. Ik bel Toets. Dat doet hij voor me, dat doet hij voor me. En toen zei ik, ja, maar volgens mij, is, die treedt toch op in Japan? Maakt niet uit. Die komt, weet ik zeker. Wat was het voor opa? Voor jou? Uh, ja, een hele uh, jonge opa eigenlijk. Nooit het gevoel dat hij mijn opa was. Maar we zijn ja, ik, altijd voor mijn gevoel bevriend geweest. Vanaf het moment dat, dat ik zo'n beetje volwassener werd. En uh, hij is nooit heel veel verder gekomen dan volwassener. En uh, dus zo rond, rond, in de, rond, rond 18 zeg maar, matchten het wel. En ik ben net iets ouder geworden. Maar hij bleef eigenlijk als een soort van jochie van 18... Uh, uit zijn ogen kijken en uh, een hele nieuwsgierige man. En uh, ja, we verstonden elkaar heel goed. Dat is uitzonderlijk dat je, dat je iemand in je leven hebt die, uh, ja, waar je echt een zielsverwantschap mee voelt. Ik denk dat dat het, het is een beetje cliché, maar heel veel beter heb ik het niet kunnen verzinnen. Maar uh, wat heeft hij je geleerd? Mm. Nou, ik denk wel zeker die nieuwsgierigheid en, en om elke dag wel... Uh... Hij zei altijd, en dat snap ik nog steeds niet... wat hij er nou mee bedoelde, maar het heeft wel indruk op me gemaakt. Hij zei altijd, ja, yeah, morgen is vandaag, zei hij. En dan dacht ik altijd, oh ja, dat is waar, ik snap het niet, ik snap het <lacht> niet. Maar het heeft wel, denk ik, ergens iets te maken met, met, het, met het idee... en de, het diepgewortelde gevoel dat je er godverdomme iets uit wil halen. En niet morgen en niet volgende week maar dat dat nu moet gebeuren. En, uh, en ja, dat, dat heb ik eigenlijk na zijn dood nog meer. Omdat ik nu denk, ja, ik kan het doen nu, weet je wel. Uh, hij kan het niet meer, dus iets van uh, ik moet het voor z'n tweeën doen... Heb ik, bedacht ik me laatst, het zit er eigenlijk wel in. Ik heb zo hard gewerkt de afgelopen half jaar... met, met um, uh, het spelen van Cloaca... Ik bedoel, we zitten al op voorstelling 70, dus we zijn echt al geruime tijd bezig. Door het hele land, kriskras hebben we die voorstelling gespeeld. En overdag draaide ik voor Moordvrouw en voor uh, Daglicht, een film van Diederik van Rooyen. En uh, we hebben onze eerste barnfilm geproduceerd en daar heb ik ook een stuk van geregisseerd. En dat eigenlijk allemaal in vijf maanden tijd. En ik ben eigenlijk niet moe geworden. En dat uh, terwijl ik, ja, ik sliep drie uur per nacht en verder was het gewoon van s'morgens vroeg draaien en dan... Die, die voorstelling spelen. Dan was ik om drie uur s'nachts thuis en om zes uur op. En zo dus heb ik het eigenlijk maandenlang gedaan. En tot mijn eigen verbazing. Uh, niet echt. Nou ja, eigenlijk zonder moeite. Maar het geeft ook zo'n druk. Morgen is nu. Ja. Morgen is vandaag. Ja. ja nou. Nee, dus heb ik het. Nee, zo, dat vind ik, voel ik niet zo in ieder geval. Nee, nee maar ik, ik, ik snap best dat je uh, wat Joep van Teken ook altijd zingt en zegt van ja, uh, leef toch je leven als het allerlaatste uur. Uh, dat is mooi, dat is een mooie filosofie. Maar mm -hmm. ik kan me ook uh, uh, veronderstellen. Zeker dat uh, jij als, als acteur, als maker, als kunstenaar, uh, ook wel eens gewoon de tijd nodig hebt om, om even gewoon niks te doen. Ja. Even gewoon.. Uh, Morgen komt morgen wel. Ja, nu morgen even, is overmorgen. vandaag is ja, overmorgen. Gewoon eens even... Ja. Uh, nee, dat is ook rust. zeker zo, hoor. Ja, absoluut. Komt ja. plaatsen. Ja. Nee, maar dat is ook zo. En dat, dat, wat ik net zei, die drukke periode... die moet ik nu afwisselen met een rustige periode. Want anders dan, dan brand je jezelf gewoon op. Ja, dat, dat is onvermijdelijk. En dat heb ik in het verleden ook wel... ben ik vaker over die grens gegaan. Dus die herken ik nu beter. En ben ik, daar ben ik minder bang voor. Maar, uh, dus die, die rustige periode, die komt... 10 februari hebben we de laatste voorstelling in de Lamar. En dan doe ik sowieso een maandje. Mensen, maand kunnen, er een heen, dus, uh, Mensen al, kunnen er nog ja, een week heen. Mensen kunnen er nog een week heen. Ja, zeker. als ze nog kaarten krijgen. We spelen zeven voorstellingen de komende week. Dus uh, uh, dat is echt, uh, zeg maar, uh, onze collega's van Hazes... van, uh, hij gelooft in mij, vinden dat volstrekt normaal. Wij kijken er al weken <lacht> tegenop. Zeven in een week. Weet je, opeens denk je toch, ah, wij toneelacteurs zijn een beetje verwend. We doen er strak vijf. Ja. En dan zeggen dat tegen collega's. En dan zeggen ze ook al vijf per week. Jezus, zeg. Maar, uh, nee, dus we gaan er zeven doen, dat is ook wel te gek. We eindigen echt met twee op zondag, de tiende. En dan, dat is een spetterende finale en dan zijn we klaar. Uh, je zegt van, oké, okay, ik kan de grens nu beter uh, aanvoelen... omdat je er ook wel eens overheen bent gegaan. Mm -hmm. Wanneer? Uh, nou, de, meest, uh, zeg maar de meest ernstige, heftige keer... Uh, de keer die het meest indruk maakte was... Uh, dat was, even denken hoor, na het draaien van 0605. Dus dat was in 2004. Met Theo van Gogh. Met Theo van Gogh, ja. En daarvoor hadden we, had ik eerst uh, Cool de film gedaan. Toen Medea de serie en daar ook Katja ontmoet. En allemaal Theo van Gogh. Allemaal Theo van Gogh, ja precies. Dus het was één hele lange lente en zomer met Theo en met Katja. Katja en ik kregen toen een relatie. En, uh, wat ook... Katja Schuurman. Katja Schuurman, ja, je weet, je weet wel. En uh, wat ook natuurlijk gepaard ging met, met een enorme hijza... En dat was nieuw in mijn leven, dus, dus dat maakte best wel indruk. En toen 0605 gedraaid, en toen dacht ik... ik ga eens even een paar dagen alleen naar Florence. Want dat vind ik een hele mooie stad. En uh, dan ga ik daar een beetje rondlopen. en Moet je kijken naar een paar dagen. Dan uh, kom ik weer vrolijk fluitend terug en dan ben ik uitgerust. En de eerste twee dagen ging dat ook hartstikke goed. Dus ik dacht, nou, zie je wel, het is even zwaar geweest. Maar dit is goed ontspannen. En stond op een gegeven moment op een plein. En toen dacht ik, ik ga die kerk in. En toen dacht ik al, ik voel me een beetje rillerig. En toen in die kerk dacht ik, wauw, dat gaat niet goed dus ik loop het plein weer op en dat lijkt gewoon totaal te zijn veranderd. En ik kan het niet goed omschrijven wat het was... maar ik ben op een bankje gaan zitten ik had een enorme paniekaanval. En ik dacht, ik ga dood. Ik ga nu dood. Ik kom niet meer van dit plein af, ik weet niet wat ik moet doen. Ik, gewoon enorme angst voor alles om me heen. En Katje zat op dat moment in Los Angeles, dus, dus ik probeer haar te bellen... maar het was voor haar nacht. Dus ik kon haar niet bereiken. Ik dacht, ik moet haar bereiken. Dat is het enige die mij hieruit kan krijgen... Maar dat lukte niet, dus toen ben ik uh, een paar uur uh, teruggelopen naar mijn hotel. Van portiekje naar portiekje naar portiekje, stel, telkens schuilen. En in mijn hotel op mijn bed gaan liggen. En daar 24 uur lang in een soort van paniek gezeten. En uh, nou, toen na 24 uur ging het aardig. En na 48 uur was ik wel weer steady. Dus dat was echt een... Ja, ik vergelijk het een beetje met uh, achteraf... Uh, heb ik begrepen van mijn opa en mijn vader... dat ze hier in het verleden ook last van hebben gehad. Van paniekaanvallen. Mijn opa heeft de tijd daar ook, toen dat nog in de kinderschoenen stond... Zeg maar, dat mannen dat soort dingen ook konden krijgen, weet je wel. En dat je er ook nog over mocht zeuren ook. Dan heeft hij ook een keer wat medicijnen gekregen... en hij durfde de straat niet meer op. En het heeft hij op een gegeven moment gedacht... van ik moet hier niet, ik moet hier uit of zoiets, ik moet dit oplossen. En mijn vader heeft een paar jaar geleden ook een vergelijkbare aanval gehad. Dus blijkbaar zit dat wel in onze genen. En... Uh, uh, dat was wel echt heel eng. Want ik dacht, ik dacht wel echt dat het gewoon... Uh, het is het gevoel alsof, ja, alsof je opgesloten bent in het moment. En dat is heel gek. Dus je voelt geen enkele mogelijkheid meer. Zo. Dat, uh, dat uh, ja, het was echt, echt grote paniek. Het was dus een... Ja, ik had zoveel gevraagd van mezelf... dat uh, mijn systeem ging gewoon op tilt Zo van, ja, als je niet zelf stopt, dan stop ik... En dat was echt ja, zoals met de flipperkast. Weet je, je kan drie keer hard slaan en de vierde keer Klaar. is hij op tilt En dan kan, doet je balletje het niet meer. Maar uh, je zegt paniekaanval, angst. Maar weet je ook waar je bang voor was? Of gewoon dat moment en er niet uit kunnen komen? Ja, nee, alles was beangstigend. Dus het was eigenlijk één grote... Alsof je helemaal in dat moment gezogen werd. En, en, en alles om me heen was uh, angstaanjagend eigenlijk. En dat dat bij jullie in de familie zit. Ja. Oh ja, de familie Reumer, toch een artistieke familie. Veel acteurs voorgebracht, ja. veel creatieve mensen. Ja. Die verleggen volgens mij altijd grenzen. Die verleg je eigenlijk net zo lang totdat je systeem zegt... ja, maar nu is het gewoon nu is het genoeg geweest. Je kan me best wel heel erg belasten en veel van me vragen. En fysiek zijn we ook allemaal wel vrij sterk, weet je, dus dat lukt wel. Maar ja, dit was gewoon een noodremmen stop. Een ja, dat... Maar als ik nou jouw agenda dan uh, doorneem van de afgelopen uh, half jaar, waarbij je ook nog uh, in moordverhaal een paar afleveringen niet meedoet. Omdat je het gewoon te druk had met spelen en ja. met filmen en met alles. Ja. Uh, ben je dan niet bang dat het weer toeslaat? Nou ja, dat was, ik was wel. Ik was wel. Uh, ja, natuurlijk, natuurlijk ben ik er bang voor, ja. Was ik daar bang voor. Want... Het is nu alweer sinds de kerst eigenlijk rustiger. Maar ik heb toch al tijdens de kerst gedacht, wat is er happen? Ben ik al voel ik me al rillerig of zo, weet je wel. En, uh, maar ik, ik, ik ben er sindsdien, sinds, sinds dat toen in Florence gebeurde... heb ik gedacht, oké, okay, dit is een onderdeel van mij. Ik vind het niet eng. Het is niet iets wat van buiten afkomt. Nee, het, is, het maakt het onderdeel uit van mij. Ik veroorzaak het ook. Dus het is niet iets engs. Dus als het gebeurt... het is daarna nog wel, heb ik een paar keer zo'n... Zo zo'n voorgevoel ervan gehad. En omdat ik me er niet, tegen, niet meer tegen verzet... is het eigenlijk minder bedreigend. En wordt het ook niet uh, zo, zo excessief. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment... omdat je het nu geaccepteerd hebt van het hoort bij mij... Mm -hmm. ik kan het krijgen... Uh, dat dat al een gedeelte van de paniek en de angst uh, wegneemt. Ja, want je denkt, wat is dit, wat is dit, ga weg, ga weg, dit, weg. dit mag er niet zijn. Denk je, ik ga dood. Ik, ja, ik ga dood, echt, ja, ik kom hier nooit meer uit. Ik ja. beland ergens in een put, en, uh, in, in, in een, van binnen in een put... en die, die, die, die ja, die, is, die bodem is, in, is niet, in, niet in zicht. En, en, uh, en toen kon ik wel met terugwerkende kracht, dacht ik... oh ja, toen voelde ik me ook niet goed op een gekke manier. Toen heb ik het ook gehad. Wat ook... grappig dat je hier zo open over vertelt. Want er zijn ah, natuurlijk ja. wat je zegt: uh, van je, uh, misschien je opa, uh, toen mocht het allemaal nog niet, want toen hadden mannen dat nog niet. Ja, ja. En nu jij bent er gewoon heel open over en nog, joh. ja joh. Ja, ik zit eigenlijk met je te kletsen en dan denk ik er nooit over na dat andere mensen hier ook gaan luisteren. Je zit hier <lacht> gewoon rustig in een zaaltje, weet je of verder niemand aanwezig. Ja, nee. Uh, nou ja, dit is ook niet iets waar ik, waar ik me voor schaam of zo. Dit, ik denk dat het. Uh, ja, het, het overkomt natuurlijk heel veel mensen. En ook omdat ik weet dus, dat het mijn vader is overkomen... en mijn opa, denk ik, ja... Dat... Blijkbaar is dat ook iets, weet je, we hebben ook allemaal last van ons rug. Ja, het is gewoon dingen, kloten, maar daar word je mee geboren. Jullie zijn ook allemaal acteurs. Ja, ook dat, dat zijn nog Dat kloten. Eens. Ja, hier nou ja is daar word je mee geboren. <laughs> we geven nogal wat door, blijkbaar, chemisch gezien. Uh, maar jij stond dus vanavond op, uh, op dat toneel. Uh, je stond kloaken te spelen. Wat ja. zou je opa, want daar hadden we het over, uh, Piet Reumer, de beroemde Piet Reumer, ja. uh, ervan vinden? Ik denk dat hij het een hele leuke, goede voorstelling zou vinden, ja. Absoluut. Denk je dan aan hem? Als je gespeeld hebt? Ja, ja, ook wel tijdens. Oh ja? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, het er nog steeds wel heel moeilijk mee heb... met het feit dat hij dood is. En, uh, maar dat nu, de afgelopen half jaar, dat ik veel gespeeld heb... dat dat eigenlijk wel... Um... Nou, therapeutisch is een groot woord, maar... Ja, ik heb wel, weet je, kom je zo'n theater binnen... er zijn heel veel hele mooie theaters in Nederland... er zijn ook heel veel lelijke theaters in Nederland... maar er zijn echt een paar fantastisch mooie theaters... weet je, kom je Den Haag binnen of Leiden... echt zo'n ouderwetse bonbonnière... En, en hij heeft overal gestaan. En hij heeft overal gestaan, ja, ja, ja, ja. maar ook in heerle, en ook, weet je, ja, je kan het ja. zo gek niet bedenken... En dan euh, loop je toneel op even zo als we binnenkomen. Dan staat het decor er al, weet je. De gasten van het decor zijn nog bezig met de laatste dingen. En dan zo'n mooie zaal. En dan weet je, er zit vanavond gewoon 700, 800 man. En dan denk ik wel even, ja, mooie oop. Weet je, dat is mooi. Dat is gewoon mooi. Zo'n mooie scène hebben op het toneel. En ik heb even ruimte in mijn hoofd. Dan komt hij wel eens voorbij. En, uh, en dat is eigenlijk heel fijn. Want um, ja, dat is een plek waar hij zich ook heel fijn voelde. Hij lag op een gegeven moment, een jaar voordat hij doodging... lag hij eerst lang op de intensive care, een week of zes. En omdat het leek dat hij niets niet zou gaan halen... zijn longen en zijn hart functioneerden niet meer, niet meer naar wens. Maar daar heeft hij zich doorheen gevochten en toen belandde hij op de medium care. En toen was hij wel nog ja, onder invloed van allerlei middelen, maar hij was wel bij... en hij kon praten en toen zei hij op een gegeven moment uit het niks. Theater is het mooiste dat er is. En dat zal ik nooit vergeten. Dat was iets wat echt uit zijn hart kwam. Dat, uh, hij heeft er ook met heel veel plezier voor de televisie gewerkt. Maar dat, dat toneelspelen, dat was echt, uh, daar hield hij ontzettend van. En ook theater, weet je. Niet alleen toneelspelen, maar in een, naar een theater gaan. In een theater zitten. Het is zo ongelooflijk geweldig om alleen al de artiesten-ingang van de, de Lamar in te komen. Weet je, het is zo'n mooi theater. Het is met zoveel liefde gemaakt. Je voelt je als acteur daar zo thuis. Ja, dan ben ik het echt met hem eens. Theater is het mooiste wat er is. En dan... Uh, en dat nu zo met hem delen, uh, her en der, uh, dat is best heel fijn. Maar je zegt ook van, ja, maar ik heb het er ook nog wel moeilijk mee. Waar heb je het moeilijk mee? Uh. Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk... Ik denk dat ik het gewoon heel bazaal moeilijk vind dat hij er niet meer is. Gewoon missen. Ja, missen. En ik, ik ja, ik weet het niet, maar ik dacht ook laatst wel, god, volgens mij... Had ik nooit gedacht, maar ik denk dat ik eens professionele hulp moet gaan zoeken. Niet omdat ik nou een patiënt aan het worden ben, helemaal niet. Maar ik merk wel dat dit een... Ja, dat is best wel een verdriet waar ik niet helemaal zelf uitkom. En ik bedoel, ik praat er nu redelijk makkelijk over... omdat ik ook wel gewend ben de afgelopen maanden om erover te praten... omdat ik... Heel veel publiciteit heb gedaan, ook voor alles in familie. En dan komt iedereen toch, hè, alles is familie. God, je opa, die is dood, toch? Vertel eens. En dan hoopt iedereen toch op een mooi, smeuïg verhaal met een lach en een traan. Maar, maar nee, ja, ik vind het heel. Ik vind het. Uh, als je, nou, wat ik zei, we hadden een hele ontzettend bijzondere relatie. En uh, dat als dat wegvalt, ja, die krijg je niet meer terug. Weet je, die bijzondere relatie die was zo uniek tussen ons. Die komt niet meer terug. En dat vind ik een lastig gegeven, dat dat weg is. En waarom moet je dan uh, professionele hulp zoeken? Van mij mag het hè. Prima. Dan ja, uh, nou, kan dat je het ook... niet kwijt bij je vader of bij, uh, bij je vrouw Katja of mm. bij vrienden. Uh, nou, ik ben er ook niet helemaal over uit hoor. Dus uh, of, dat, of dat nou echt nodig is. Ik zou uh, het gewoon onderzoeken anders. Ja. ja, nee, ga ik ook wel doen. Yeah. Ja, ga ik ook wel doen. Nou, ik merk ook dat ik. Uh, ja, ik ga het ook onderzoeken, ja. ja. Nou, wat ik zeg, het is ook niet iets waar ik me voor schaam. Ik schaam me blijkbaar veel weinig mee, ik niet, niet meer het erover hebben. Nee, maar uh, ja. Ja. Wat was je vraag? Nee, ja, nee, nee, nee, Ik zou het gewoon onderzoeken, dat was het. Ja, ja, ja. Ja. En wat we dan eigenlijk. Ja, ja, wat wil je dan onderzoeken, is eigenlijk maar. Ja, gewoon waar het verdriet vandaan komt. Ja. En of het op, oplosbaar is, misschien. Ja, ja, ja. Wat moet je ermee? Ja. Het is, een, uh, het is gewoon nog een. Sorry, ook al is het een jaar na dato nog een te actief verdriet. Snap je? Het is gewoon te snel heel, heel veel. En dat, uh, ja, dat kan niet. Dat, dat kan niet zo blijven. Want dan blijf je bij vragen steeds heel verdrietig. En dat is volgens mij. Moet ik daar een antwoord op zien te vinden? Hm, dat. Op zoek naar het antwoord. Ja. Uh, nou ja, ik zei het was een zielsverwant. Nou, dat is de. De stap naar, uh, naar vriendschap is uh, snel gemaakt. Vriendschap is waar het stuk uh, Cloaca over gaat. Ja. En uh, uh, in Cloaca komen vier oude vrienden bij elkaar. En nou, daar heb ik een nummer voor bijgezocht. Dus ik ga oh, voor jou een, een, hopelijk een toepasselijk nummer uh, ja? draaien... wat past bij het stuk Cloaca en uh, misschien ook uh, bij jou. Dus uh, Thijs Reumer, zet je koptelefoon op yes. en uh, geniet.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 Er staat een andere baan, er staat een andere man. er staat een andere baan. Je hebt het eigenlijk niet om, maar zo snel als dingen gaan. Er staat een andere baan, er staat een andere baan. Eerst ben je twee vrienden.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 Ja, mooi. Agda in de Munich. Ja, nou ja, buitengewoon toepasselijk inderdaad, ja. Voor uh, Thijs Reumer, die net het podium afkomt uh, ja. van het uh, stuk... Uh, dit heb ik staan spelen nou. Ja, is <laughs> ja. dit het? Ja, dit, is wel, dit, dit, dit klopt wel heel erg met het gevoel waar het stuk eindigt. Ja, het is wel... Uh, dit is dan nog uh, wat romantischer. Bij ons gaat het echt kapot. En maken ze elkaar ook eigenlijk kapot... Maar uh, ja, ze leunen nog heel lang op de relatie zoals die was. Maar dat is precies de laatste zin van Thomas. Dat, ja, eigenlijk is dat al niks meer. Wat het was, is eigenlijk niks meer. Want het heeft geen waarde meer. En... Maar zo'n uh, zo vriendengroep van vier, die zo teloor is gegaan... dat is echt treffend uh, beschreven door Maria Groot. Ja, ja, absoluut. En het is al tien jaar oud nu het stuk. Ja, maar ja. nog altijd uh, ja, ja. vol van kracht. Ja, haar idee was... Voor de repetities, uh, ik ga het stuk nog eens een keer goed door... en ik ga het een beetje, weet je wel... Uh, hier en daar wat dingen aanpassen, ook wat meer van deze tijd. Nou ja, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Er zijn drie woorden veranderd, geloof ik. Shocking blue hebben we veranderd in Doe Maar. Ja. Dat is volgens mij de grootste verandering in het hele stuk. Nee, en verder was het inderdaad ook echt geen, vind ik... ook uh, geen seconde, nou, helemaal niks veranderd. Of Verouderd, bedoel ik. Of, uh. Maar past het bij jou, het stuk? Uh, heb je veel vrienden onderweg verloren? Nou, het is wel grappig. Toen ik dit, net dit nummer hoorde van Acta en Munich, moest ik denken aan um, hun eerste cd. Wat toen zo'n enorme... Weet ik weet niet of het eerste was, maar die, die hit waarmee ze doorbraken. Weet je wel? Die... Niet of nooit geweest? Ja. Nee, daarvoor volgens mij. Van uh, Herman. Ge Herman op een, op een terras. Ja. Ja. Nou, die cd, die, die, dat was volgens mij mijn eerste jaar toneelschool... Dat ze, dat ze opeens doorbraken. En ze waren toen ook nog niet zo heel lang van school af, van de kleinkunst. Dus ze kwamen er ook nog wel eens regelmatig. En uh, die hebben we toen met de klas uh, helemaal grijs gedraaid. En in dat eerste jaar denk je echt... want wij zaten met z'n twaalf in een toneelschoolklasje. Dus je voelt je heel erg buitengewoon bijzonder... En, uh, en tot elkaar veroordeeld, wat je ook echt bent. En je denkt echt, maar wat wij nu delen is zo bijzonder... Dit laat, wij laten elkaar gewoon nooit meer los. We blijven elkaar zien. We blijven dit voelen. En uh, dit is gewoon een vriendschap voor het leven. En ik zie bijna niemand meer. En ik ben nog geen twaalf jaar van school. Het is toch gek, hè? Komt dus, het door jou? Ook, ja. Ik ben niet goed in het onderhouden van heel veel vriendschappen, nee. Nee, dat, dat, dat komt ook absoluut deels van mij. En het is ook helemaal niet zo dat Want, ik denk, ben je een goede vriend? Nou, niet altijd, nee. Nee, ook wel heel onbetrouwbaar. Maar um, ik, ik leun soms iets te veel op het idee... ja, maar als ik, als ik er ben, dan is het toch leuk. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk ook lui, natuurlijk, als je daar te veel van uitgaat. Maar um, nee, ja, ik heb er wel een paar echt hele goede vrienden, ja. En die, die, die uh, ik dat ook wel dat, dat, dat ik dan een tijdje even weg ben of zo. Of, uh, nou. En hoe lang ben je nou weg? Als je, uh, ja? Nou, zo, als ik dan na zes of zeven weken... Dan, dan ging ik met schamen. En dan doe ik er dus nog twee weken over om met die schaamte om te gaan. En dan op een gegeven moment stuur ik een smsje van... Kut, kut, kut. Sorry, jongens. Had ik laatst weer bij Jorik. Echt, dat is echt mijn oudste, nou, oudste beste vriend. En die ken ik van de middelbare school. En uh, ja, en dan was ik op een gegeven moment dronken. En toen dacht ik, s'nachts durfde ik het. Dus toen heb ik hem s'nachts ook heel laf... eigenlijk om drie uur s'nachts een smsje gestuurd... Wil je alsjeblieft nog mijn vriend zijn? En sorry dat ik weer zo lang en, en uh, dus nu we elkaar laatst gezien. Maar hoeveel vrienden heb je? Nou ja, ik heb twee echt hele goede vrienden. Jorik en Michel. Dat zijn echt... Uh, met Michel heb ik op de toneelschool gezeten. Met Jorik op de middelbare school. En uh, met Michel heb ik ook langer net, net speeld gehad. Het toneelgezelschap. En... Uh, ja, nou ja, ik vind... Katja, mijn vrouw, is ook echt een goede vriend. Zeg maar. we, gaan, ja, we delen ook ontzettend veel met elkaar. En... Uh... Ja, en daarnaast zijn er nog wel, eigenlijk nog wel een aantal mensen... Die waar ik me echt heel erg mee verbonden voel. Dus. En ik heb ook een hele maar, grote familie. Maar, ja, maar in principe, uh, twee goede vrienden en je vrouw die ook goede vriend dus dat zijn er drie, dat is toch overzichtelijk. Daar moet je toch... Uh, ja, daar zou je toch over moeten kunnen zorgen. Ja, zou nee, ja daar zou je ja, toch af en toe mee. Ja. Ja. Daar moet je toch mee rondkomen. Ja. Ja. Ja, klopt. Maar, nou ja, dat is ook zoiets... Wacht, ik zal eerst... Ja. Ik bedoel, je komt net van uh, het, het, het toneel afgelopen. Ik moet natuurlijk ook wat drinken bestellen voor je. Want dat hoort er ook bij. Ah oh, ja, lekker. Van. Ja. Maar vertel rustig verder. Wat wil je drinken? Een bitter lemon, alsjeblieft. <lacht> ja. Ja? Ja. Is het, is je, ik, want ik las in een interview dat, dat je af en toe uh, ja. niet drinkt. Dat is uh, nu? Ja. Al drie uh, weken. Oh. Ja. En nog een week. Oh, dat is een periode van vier... En waarom doe je dat? dat um, uh, is, nou ja... Ik vind het heel mooi hoor, Ja, ja, nee, ja, nou ja, dit, dit, dat is, uh, Ja, omdat, omdat ik er dan ook wel even genoeg van heb. <laughs> dat is meestal, na nou, zo'n excessieve periode, dat... Oud en nieuw, kerst was waarschijnlijk dit. Ja, voor, ja. Nou, maar dan moet je soms ook aan jezelf kunnen bewijzen dat je, het ook, dat je er ook vanaf kan zien. En langer dan, dan een uur, of twee uur, of een dag. Ja, maar als je dat aan jezelf wil bewijzen, dan ben je echt verslaafd. Ja, ja, nou ja, en dus ook weer niet echt. Want ik. eigenlijk met, met speelsgemak deze maand. Er komen ook leuke dingen bij, dat je opeens inderdaad om twee uur s'nachts nog kan werken of zo, weet je wel? Dat je denkt, nou, ik ben, ik ben helemaal niet lam of zo. Of, uh, of niet eens, ah, ja, gewoon, ik ben helemaal helder. Maar is het een heel ding ook, ik bedoel, dat lijkt me dan wel lastig. Ik bedoel, je bent de acteur en, uh, en nou, je staat uh, al snel in een foyer... Mm -hmm. of daarna ga je een biertje drinken. Of ja, ja. Het, het hoort zo bij het theatervak, lijkt Ja, wel, ja, ja, zeker, ja. Uh, en dan zeg je gewoon, ja, nee, jongens, deze maand niet. Is dat uh, ja een heel ding? Nee, nee. Nou ja, het, het, het ertoe komen is een heel ding. Want dan, dan gaat er ook veel momenten van twijfel. Moet ik niet stoppen? stoppen ermee. Stop nou. En dan... Ja, dat is toch gewoon die hele dialoog met jezelf. Maar toen een paar weken geleden was ik zo voor mijn gevoel... over de scheef gegaan. Gewoon te veel. Echt waar? Te veel gedronken? Ja, echt te veel. Ja? Waar? Niet ja? Goed. ja, niet goed. En, maar hey, is het misgegaan? <laughs> uh, nee, het is niet echt misgegaan. Nou ja, ik... Ah, nee, ik ben nee, door eruit nee. gelopen. Uh, wat... Uh... Ja. Wat dan? Nee. Vreemd gegaan. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, maar ja, wat is misgaan? Ja, Kotsen, nee. Uh, ja, wat? Uit het vliegtuig gezet. <laughs> nee, nee, nee. Nou ja, nee, ik kan het niet helemaal zeggen. Want het, dat, nee, ik ga het niet zeggen. Maar het Waarom? Ging in ieder geval mis. Je schaamt je nergens voor? Nee, ik schaam me nergens voor, maar ik, is ook gewoon, sommige dingen zijn strafbaar. <laughs> Gereden? Nee. Nee, dat zou ik, nee, dat, dat zou ik nooit doen. Maar... Uh... Nee, dat zou ik nooit doen, maar. Nee, want dat heb je van Katja geleerd. Dat mag niet. Ja, precies. Dat is het goede voorbeeld. Maar goed, nou ja, dus het was in ieder geval schrikbarend. Ja, dronken. Nou ja, gewoon de volgende ochtend klaar. De volgende ochtend niet meer weten. Wat heb ik nou eigenlijk weer gedaan? Dat soort dingen. Ja. Maar, je weet ook precies van, oh, nog een week. Daar zit een vorm van opluchting onder. totale opluchting. Maar hoe gaat het dan over een week? Oh. Nou, dan heb je een heel menu, heb ik dan. dan is waarom je gestopt bent. Is, is Eigenlijk wel, maar... nou, om hier te kunnen beginnen, ja. ja. Was een makkie bij wat er volgende week gaat gebeuren? Ja. Oh, echt heerlijk. Ja, nee, dan ga ik... Uh, dat is namelijk zaterdagavond. En dan ga ik uh, natuurlijk spelen. Twee keer? Uh, ja. Nee, dat is die zondag. Oh. Oh, dat is die zaterdag. Zondag? Oh, kut. Ja, dan moet ik... Oh ja, shit. Die zondag moet ik twee keer spelen. Nou, dan doe ik het heel rustig aan. Nee, maar uh, dan ja, dan gewoon... Ja, natuurlijk beginnen met gin tonic. Want dat is echt liefde voor mij. En dan... Uh... Hier in het College Hotel hebben ze onwaarschijnlijk goede ja, gin tonics. Ja, ja. ja het zal wel Hendrix of zo zijn. Dat, dat nee, van alles. Je kan uh... niet echt... Maar goed, ga verder. En dan, uh, nou ja, daarmee beginnen en dan... Dat zijn er zo'n legio-mogelijkheden. Ja, ja, komt u maar binnen. Ja, maar ja, maar. Dit is echt een gesprek met een acteur. Ja. Dit is zo helemaal nee, opgaan. Nou, een gesprek in een... met een alcoholist. Ah, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dit past volgens mij uh, zo bij... Ja, dat, ja, dat, dat herken uh, ja, ik van de verhalen. En, uh, kom maar binnen. Er werd toch geklopt op de deur? Ja. Uh, iemand... Uh, uh, uh, hopelijk dat ze open doen. Ja. Oh, kijk. Oh, kijk. Fijn. Ja, ja, ja, deze kijk, man, ja. uh, dat is Elmar, die ja. kan trouwens onwaarschijnlijk goed gin tonics maken. Oh ja? Ja, dat is één. Een... En met, wat is je favoriete gin? Een gin. Hierin... gin Het is een uh, Zuid-Europese gin met uh, basilicum, olijven en uh, tuin. Oh. En ook in de garnering komt dat terug, met een speciale tonic Oh, welke dan? De, eh, uh, Tree, Ja, of Thomas Henry. Dat zijn de twee okay. daar zijn we een beetje mee experimenteren. Mmm. twee. hier iemand zijn <laughs> lippen af te <laughs> ja. liggen, terwijl hij nog een week nou, mag drinken. ik schenk oh. nog maar even in. Ja, mm -hmm. uh, nou, prima. Dank, uh, tot zometeen. Ik kom zo Cheers. een St. drinken. En dan. Dan, uh, nou, dan kijk ik naar jou, uh, ja, hoor. Uh, uh, hoe, hoe mooi dat vindt. Ja, nee, absoluut. Uh, maar we hadden het over vriendschap. Mm -hmm. ja. Werd het al snel vriendschap met de drank. Nou nee, ja, ja, nou ja. Uh, ja. Ik bedacht me laatst ook, en dat is het grappige aan uh, een, een periode waarin je zoveel geïnterviewd wordt, zoals dat uh, voor, als eigenlijk tot en met november was, zeg maar in de aanloop naar de première van Alles is familie, dat was best wel een, uh, een media-offensief waar je niet aan ontkomt uh, als een van de hoofdrolspelers. En, ja, uh, maar daardoor zijn er ook een miljoen mensen naartoe gegaan, toch? Tuurlijk. Of, of, of dat ja, tuurlijk. Nu? Ik heb geen idee. Maar ja, bijna 900.000, geloof ik. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Nee, tuurlijk, en dat hoort erbij. Dus het, het, het is alleen, ja... Je, je, je praat dan uh, van de tien minuten... praat je twee minuten over film en acht minuten over jezelf. En dat is op een gegeven moment... Dat is soms wel... Uh, kan het verwarrend werken, omdat je gewoon... Uh, je leven steeds zo in hapklare verhaaltjes verpakt. Maar in ieder geval waar ik toen wel achterkwam, want soms werkt het ook wel toch therapeutisch, waar ik toen achterkwam, wees tijdens zo'n gesprek met, nou ja, het laat het FIFA zijn geweest, of weet ik veel wat voor een ander, kwam een goed blad. Um, niks ten te naaien van de FIFA trouwens. Um, toen dacht ik, ja, ik, um, ik mis mensen niet snel. Dus als ik ze zie, verbind ik me heel erg met mensen. En als ik, ze, als ik niet meer bij ze ben, ik mis ze niet snel. Dus dat is waarom ik ook zo'n vriendschap lang niet kan consumeren... zeg maar, is omdat ik daar lang over doe tot, tot het moment zich aandient... dat ik echt denk, ja, ik mis diegene nu in mijn leven. En uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat wil ik niet als excuus gebruiken... maar dat, dat heb ik wel dat is voor mezelf een uitleg. Dat ik denk, oh ja, daarom vertoon ik soms afwijkend gedrag... Maar je kan het wel heel goed en je vindt het ook heel prettig... gezien de vriendschap die je had met je opa, ja. die je nou heel erg mist. Ja, nee, tuurlijk. Kijk, dus ik bedoel... is het toch niet de moeite om het op te bouwen? Ja, nee, zeker. Nee, maar dat, bedoel, ik laat het ook niet kapot gaan. En, uh, nee, het is heel belangrijk. En kijk, ik kom uit een hele grote en hechte familie. Dus, dus mij is van, van, van, ja, ik wou zeggen van kindsbeen af... maar dat is een beetje een Tjechoff-achtige opmerking. Maar van... Van kinderbeen naar <lacht> Nee, maar van huis uit wel meegegeven... dat het belangrijk is om mensen om je heen te hebben... Die waar je bij terecht kan. En die... Mijn familie is altijd een soort van beschermende haag om me heen. En wij staan weer vervolgens als een beschermende haag om de ander heen. En als er dan zoiets gebeurt als bijvoorbeeld de dood van mijn opa... merk je dat ook meteen. Dat is echt dat is zo bijzonder dat dan iedereen voor elkaar instaat, zeg maar... En... Uh, alles wordt organisch geregeld. Iedereen kan echt zeggen wat hij vindt en voelt. En, uh, en dat is eigenlijk in mijn leven... Ik weet niet beter dan, dan, dat, dan dat die buffer er is. Dus ik ben de laatste om te zeggen dat je het wel alleen kan. Nee, dat, denk ik, dat is echt onzin. En ook in de liefde, denk ik. De, de liefde die ik voor Katja voel. Denk ik, ja, daarin ben ik echt heel erg... Uh, het is niet dat ik denk, nou, dat kan ik ook wel zonder ofzo, of zo... Uh, Nee, dat is, daar ben ik heel erg van afhankelijk. Het gaat je wel goed af, over jezelf praten, hoor. Ja. Ja, niet... Ja. Maar wat dan was, nee, was dat, dat een kritische nee, kritische... nee, helemaal niet. Nee, maar omdat je net nog zei van... ja, weet je wat, dan moet je tien minuten uh, praten... en dan is het twee minuten over de film en uh, acht minuten ja, over jezelf. Ja, ja, ja, en ja. Alsof ja. het zoiets van, jezus, ik wil eigenlijk alleen maar over mijn werk... en over mijn film praten, maar dan mm -hmm. komen ze toch weer bij jou uit. Maar je, ja, je, je bent ook... Je, je bent ook uh, uh, goed en vrij mm -hmm. en uh, zonder schaamte. Dus ja. het gaat snel over jou, denk ik. Ja, nee, dat is ook wat. Nee, het is gewoon, het heeft te maken met de fre frequentie waarin het gebeurt. Als je gewoon drie interviews op een dag hebt en dat een paar weken lang. Dan op een gegeven moment dan denk je. Eh, maar dit heb ik al verteld. En beter. En is het wel waar eigenlijk überhaupt? Ja, maar net zei je ook nog van... ja, misschien moet ik toch om het verdriet van mijn opa uh, kwijt te spelen... met iemand professioneels gaan, uh, gaan ja. praten. Maar net zei je ook van... ja, ik leer mezelf ook heel goed kennen als ik lang genoeg met, nou, de, so met de FIFA praat. Ja, nee, en daarna soms... met de flair, en daarna met de story, en dan met, uh, ja, ja, met, nou met, met ja, de... Nou ja, ES. soms heb je ja. wel daardoor, omdat je ja. aan het praten bent... en jezelf aan het verklaren bent, uh, omdat ze dat vragen. En ja, ik denk, kijk, ik, denk, ik, ik vind het... Nou ja, dat is ook, denk ik, waarom ik hier zit zoals ik hier zit. Ik, ik vind... Ik denk dan ja, als ik het toch doe en ik zit met iemand aan een tafel en die stelt me een vraag, ja, dan ga ik ook niet tactisch of dan denk ik ja, dan kan ik het beter niet doen, want dan is het eigenlijk een verspilling van mijn tijd. Uh, dus dan denk ik ja, ik vind ook een spelspeler eigenlijk vermoeiender dan de waarheid zeggen. Ik heb het ook eens overwogen, ik dacht ik moet gewoon meer liegen in interviews, want dan hoef je niet de hele tijd zo totaal integer over jezelf te praten, want dat is ook natuurlijk soms zo'n kotsen. Maar, of je vertelt weer voor de 26e keer dat je eigenlijk heel graag tennisser had willen worden. Allemaal prima natuurlijk, want, want waarom niet? Maar ja, op een gegeven moment word je ook door je eigen clichéverhaal een beetje beu. Maar nu zo, uh, ja, nu, nu zo hier gezellig... ...s nachts met jou... Ja, dan, ja. Nou, dan uh, Nog een ander aspect is namelijk... dat haalde ik ook uit de voorstelling... is uh, op een gegeven moment zegt uh, een van je uh, uh, vrienden in het stuk... die zegt van ja, uh, jongens van onder de 25... die zijn nog uh, zo uh, ambitieus en ja. uh, puur en... Uh, na, uh, uh, geestdriftig. Ja. Ik, ik weet ja, niet precies zoiets. de tekst. Ja, ja, uh, nee, jij bent iets ouder, maar je hebt wel dezelfde uh, drive nog altijd. De, de, wat jij hebt, uh, uh, uh, nou nogmaals, wat je afgelopen half jaar hebt gedaan... de ambitie om veel te spelen, maar ook zelf veel te ondernemen. Waar, wat, wat is dat dan? Wat is die drive? Ja, uh, nou kijk, in, uh, als acteur ben ik natuurlijk ook... Uh, in grote mate afhankelijk van wat er op mij afkomt. En dan kwamen er gewoon in korte tijd heel veel hele leuke dingen op mij af. Dus dan uh, ja, vind ik het ook zonde om nee te zeggen. Maar daarnaast, en daar wil ik het zeker ook mm. over hebben... Uh, ben jij mede oprichter van Barnfilm. En Barnfilm, ja. Ja, je kan het beter zelf uitleggen wat het is. Ja, Barnfilms is een besloten gemeenschap. En uh, wij maken met de inleg van die mensen... dus die betalen allemaal 100 euro per jaar... maken wij films. En wij, wij uh, hebben een soort van piramidespel bedacht... Maar de, de inleg wordt dan niet uitgekeerd als winst, maar van die inleg maken we films. Dus uh, we hebben 100 mensen uitgenodigd en gevraagd of die twee mensen zouden uitnodigen. Waardoor we nu op 300 mensen zitten. En iedereen heeft 100 euro ingelegd. Dus de eerste barnfilm die heet Guilty Movie. Die is te zien op uh, YouTube barnfilms. Um, die is gemaakt van die 30.000 euro. En daarna, nu hebben we nu, uh, afgelopen december, hadden we de première. Dat was echt geweldig. In Club Trouw. Dat was echt, dat was echt een fantastisch feest. En uh, ook geweldig dat we dat met zoveel mensen en zoveel hulp... van mensen die gewoon hun tijd erin hebben gestoken... en liefde en vakmanschap, hebben we dat voor elkaar gekregen. Maar waarom vond je dat zoiets als Barnes-films Barnes uh, moest ontstaan? Um, nou, dat, dat is eigenlijk wel ontstaan vanuit mijn teleurstelling. Ik had een film gemaakt, die heette Waam van op en dat was, op zacht zachte niet echt een succes. En, uh, dat is een heel lang geleden, hè? Ja, ja een jaar of drie. Ja, precies. Ja. Ja, hartstikke lang geleden. Ja. En, uh, mm. en uh, daar had ik ontzettend veel tijd en liefde en geld in gestoken. En, uh, en met mij vele mensen. En dat was zo'n Ja, god, dat was, werd in vier kopieën in de bioscoop. Ging er ging geen hond heen en dat was hem dan. En net op datzelfde moment had een vriend van mij die had een cd gemaakt. Op dezelfde manier, weet je, ook met hartstikke veel zelf tijd in investeren. En die cd was ook echt werkelijk waar. In de anderhalve week zat, werd toen iemand gedraaid en weg. En hij zei toen tegen mij, ik stond erover te praten... we hadden een beetje zo'n onder onze arm... en hij zei, ik zou eigenlijk gewoon voor een paar vrienden... iets moois willen maken in een schuur. Toen dacht ik, ik weet niet wat het is... maar deze zin, ik voel hem. Ik dacht, ik voel dit, ik snap dit ergens diep van binnen. En toen ben ik het een beetje gaan ontleden en toen dacht ik... Ja, als je het voor je vrienden doet... dan doe je het uh, voor mensen die ook de poging kunnen waarderen. Je doet het in ieder geval niet voor heel Nederland. Je, niet, ook niet om de rijk mee te worden. Je doet het echt uit liefhebberij. Je doet het ook voor mensen met wie je daarna nog door kan praten... over wat je ze hebt laten zien. Uh, je doet het ook niet voor de Nederlandse pers. Het hoeft ook niet beoordeeld te worden door een ieder. Je doet het niet voor nationale of internationale roem. Je doet het echt omdat je, het, ja, omdat je iets moois wil maken voor je vrienden. En... Uh, en het in een schuur heeft ook dat idee, weg uit de stad, weg uit, uh, uh, uit, uit de wereld van alle meningen en weg uit uh, de, het hele mediacircus. Toen dacht ik, ja, dat klopt wel. En iets moois dacht ik al snel, ja, ik vind films, vind ik mooi. Dus ik wil eigenlijk wel films maken in een schuur voor vrienden. Toen was ik eigenlijk net op Facebook gegaan en toen dacht ik, oh ja, dit zijn ook vrienden. Het zijn een virtuele vrienden. Dus je zou ook een virtuele schuur kunnen bedenken. En zo is het plan eigenlijk gekomen. Dat, dat die, die virtuele schuur, die wordt uh, zo één à twee keer per jaar... als we een première hebben, wordt die fysiek. Komen we bij elkaar om met elkaar die film te bekijken... die we met elkaar mogelijk hebben gemaakt. Maar uh, de vraag was vooral van... Ja, god, naast je vele spelen uh, uh, op televisie in films, uh, theater... Uh, komt dit er ook nog eens een keer bij? Ja. Uh, wat is die drive om dat toch... Uh, dat, want het is niet niks uh, gewoon even eigenlijk een filmproducent worden. Want nee. je hebt de film ook nog uh, half geschreven of bijna helemaal geschreven. Ja, met een vriend. Ja. Ja, ja. Ja. Plus een stuk uh, geregisseerd. Ja, ook, ja. En dan zit je ook nog met je virtuele vrienden die jij ook allemaal... Te uh, <laughs> ja. Uh, ja. vriend moet houden. Ja. <laughs> ja, ja, ja, nee, absoluut. Nou ja, dat is, uh, het is eigenlijk echt ontstaan omdat het ik is dacht... Het is veel? Jawel, ja. Nee, is ook wel zo. Maar ik vond het gewoon uh, echt een... Ik vond echt een eye-opener, die zin. Iets moois maken voor vrienden in een schuur. En toen dacht ik, het kan, godverdomme, gewoon... Uh, het kan, kijk, de bestaande manier waarop films worden gemaakt is prima. Hartstikke goed. Maar er bestaat daarnaast niet echt veel uh, variatie. En toen dacht ik, ja, maar... We zouden toch een structuur moeten kunnen verzinnen... waarin het uh, nog leuker en creatiever en vrijer kan, het maken van films... Zoals je dat nu ook ziet, weet je, ja, wat dat betreft is het internet echt een uitvinding. Er zijn nu ook zoveel jongens die een beentje vormen... die zijn niet meer afhankelijk van een label of weet ik wat. Die kunnen met drie microfoons in een schuur... kunnen ze toch een nummer opnemen. En ze hebben in principe via het internet een mega publiek. Uh, dat is mooi, die, die vrijheid... Die... Krijgen we nu langzaam aangereikt. Dus het is eigenlijk geen aanklacht tegen de uh, nee. filmindustrie hier in Nederland. Nee. Het is gewoon echt iets: gewoon, nou, kijk eens, dit kan ook. Dit is ja. een totaal nieuwe manier van het maken van film. Ja, films. we willen echt. We, er, zijn, er is een bestaand spoor en we willen heel graag. En er zijn nog meer initiatieven hoor, die lijken op ons. En dat is fantastisch. Want uh, ja, je kan het niet op genoeg manieren, zeg maar, proberen. Maar we proberen daar een spoor naast te leggen. En, en hopelijk is dat het Barnfilmspoor. Maar nu uh, gaat het vooral over. Uh, uh... De manier hoe die tot stand is gekomen en waarom je het doet. Ik heb de film gezien. Het is een ja. prachtig film geworden. Dank je wel. Guilty Movie. Ja, vind ik ook. Ja. Uh, gewoon makkelijk te vinden op, uh, op YouTube. Waarom ja. niet op de Nederlandse televisie trouwens? Um, nou... Is het een succes? Wat is de impact van de film geweest? Uh, nou ja, hij is uh, zo in de eerste week na de première. Is hij al heel snel 10.000 keer bekeken. Dus dat is voor een 50-minuten-durende film wel heel goed. Dus uh, daarnaast ja, stagneerde maar, uh, het een beetje. Alles is familie, is uh, 900.000 ja. keer bekeken. En daar moeten mensen 15 euro voor lappen. En dit ja. is gewoon uh, gratis en voor niks op, ja. uh, op YouTube. Dus waarom is dit niet... Dan vind ik ja. 10.000 heel weinig. Uh, ja, in dat opzicht... En als hij op ja. tv wordt uh, uh, ja. vertoond... dan kijken er misschien 300.000 mensen naar. Ja, kijk, Het probleem is een beetje dat... Uh, bij, bij, bij Barnfilms zeggen wij de, de vrijheid aan de maker. De, de, de, de, de, de, de, ja, de, de maker moet dus mogelijke vrijheid hebben. Als je in Nederland een film maakt, een speelfilm wil maken... dan ga je langs een omroepdramaturg en een uh, distributeur... en daar wil de producent wat over zeggen. En dan komt het filmfonds eroverheen met zijn mening. Volgens, nou, krijg je nog, je hebt, er gaat heel veel tijd overheen voordat je een idee kan verwezenlijken. En er gaan met name heel veel meningen overheen. Weet je wel, de omroep moet er wat van vinden. Dan moet je naar luisteren, dan moet je aanpassen. Dan gaat Filmfonds er wat over zeggen dan moet je gaan aanpassen. Want je wil geld. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, maar de film is er al. Maar, ja, nee, maar wat ik wil zeggen is... Um, nu kan uh... hij toch gewoon uitgezonden worden? Ja, ja. Nee, hij, is ook, hij, is, hij is ook zo goed als verkocht. Oh, top. Aan een Waar? Aan wie? Welk? Aan RTL 4. Mooi. Top. Ja. Ja. Ik, heb hem ook, ik heb hem toen wij aan de schrijf Niet gek, waren. want jij, jij werkt er ook. Ja. ja. ja. ja. Hm. En wat wordt de volgende Barnfilm? Maar wat ik nog zeggen wil, oh ja? om uit te leggen waarom hij niet meteen mijn omroep is, toen we hem nog aan het maken waren, heb ik uh, de NTR benaderd en gezegd van uh, dat was iemand die, die, die, die daar zit. Die was familie maar. Ik mm. wou <lacht> het zeggen. <is> <lacht> niet heel toevallig mijn oom, maar die wist, uh, die, had ik, die, die was ook bij het ontstaan van Barnfilms betrokken geweest. Ja. Daarna moest hij helaas wat anders gaan doen, want hij had geen tijd meer voor ons, want hij ging naar Ajax. En dat, <laughs> dat heeft hij ook nog gedaan. Ja, dat heeft hij ook nog gedaan, ja. ja. ja. Nee, maar ik bedoel, hij was bij het, bij het begin betrokken. Dus ik heb toen op een gegeven moment gezegd... nou ja, Paul, weet je, we zijn in de eerste film. Paul deze, Reumer, Paul he, Reumer, he, Reumer ja, ja, de directeur van NTR. Um, is dit niet iets voor de NTR? Alleen, het enige is, je het mag echt geen enkele inspraak hebben. Dus ik wil hem je aanbieden voor een bedrag... wat voor jullie voor 50 minuten drama een schijntje is. Uh, maar ik geef je echt alleen maar de DVD. Verder mag je er niks over zeggen en moet je blij zijn... dat. En toen zei hij ook van ja, nou ja, hoe leuk en goed het idee ook is, dit past, kan niet binnen onze structuur. Want die een omroep moet vanaf het begin af aan betrokken zijn en snap je dat zit muur vast. Dus als zij een film uh, aankopen van uh, Steven Spielberg bijvoorbeeld *Chinese Liest*, dan denkt de NTR dat ze ook daar uh, nee, iets is, over dat hebben. Dat anders. is natuurlijk anders. Dat is gewoon aankoop. Je kan toch deze ja. film gewoon aankopen in principe. Ja, nou dat doet Goed. dus RTL. Nou, schitterend. Ja, heel schitterend ja. ja. Maar wat wordt de tweede, de tweede barnfilm? De tweede barnfilm uh, die wordt geregisseerd door Mike de Jong. En uh, die wordt, uh, wat het wordt, weten we nog niet. Want we ontwikkelen het idee ook met de community, met de gemeenschap. Dus we gaan nu in februari, dat hebben we bij de eerste film ook gedaan... gaan we eigenlijk met, de, met alle mensen die lid zijn van Barnfilms... Uh, via het internet gaan we in samenwerking met Maurice de Hond... gaan we uh, tot een goed filmidee komen. Dus de eerste ging over eenzaamheid, heb ik gelezen. Ja. En deze gaat over? Ja, dat weten we dus nog niet. Vriendschap. Uh, nee, de, nee ja, de, de, de, het thema gaat, gaat uit dat onderzoek rollen. Maar vriendschap is een mooi thema. Vriendschap ja, nou is wel een al. heel mooi thema, ja, maar dat heb ja. ik nou ook wel tachtig keer gehad. Uh. Leerzaam thema. <laughs> <laughs> uh, goed, uh, Thijs Reumer, je hebt ook een plaat meegenomen die je graag uh, ja. wilde draaien. Nou, ja. uh, gaan we eerst luisteren of ga je eens vertellen waarom deze plaat? Nou ja, ik dacht, het is al best wel laat natuurlijk... En voor sommige mensen is dit ook een fijn moment om te gaan slapen. Want de, na, na deze plaat gaan we zwijgend tegen elkaar zitten. Ja, nou, ik wist natuurlijk niet wanneer je hem wilde gaan draaien. Nou, maar dit is wel een heel mooi slaapliedje, vond ik. Dus dat, uh... dat is het alles of is er nog een verhaal bij? Nou, ik, ken het van, ik ken het van Californication. Nou, dat is een van mijn favoriete series. Mijn favoriete serie ook. Ja, eigenlijk ja, oh, Het leuk. gaat over een, uh, een, een, een schrijver die ooit één goed boek heeft geschreven, daarna echt niet meer. Uh, uh, nou, eigenlijk een writersblog heeft. Ja. Maar onwaarschijnlijk uh, van vrouwen houdt en van drank. Ja, dus ja. Daar, ik zie al alleen maar parallellen. Ja, en, zijn, uh, en, zijn, en ja, hij heeft één grote liefde. En, en ze kunnen totaal niet met, maar ook helemaal niet zonder elkaar. En dat, dat is, vind ik. Vaak hilarisch en soms ook best wel hartverscheurend. En daar komt dit liedje in voor. En toen dacht ik, wat een mooi liedje. En het is van Arco, het heet ook Lullaby. En uh, toen dacht ik, ja, ja vind ik voor dit tijdstip zo, s'avonds laat, vind ik dit wel mooi. Wij gaan luisteren naar uh, een nummer uit uh, Californication. En ik ga denken aan Henk Moody. So lay down your weary head. Try and sleep now. Calm your shallow little breath, be at peace now. Another day calls out for you to make your own. This one goes where all the other days have flown. So lay down your Be at peace now, try and sleep now, what does it mean to be loved, what does it mean 국민 ouais. Nee. Ja. Dus, ik hoop dat mensen nog niet in uh, slaap gevallen zijn. We oh, ja. praten hier met uh, Thijs Reumer. en We hadden het net over uh, barnfilms. Um, een mooie manier om, om films te maken. En volgens mij heb je dat toch ook uh, geleerd van uh, jouw muze Theo van Gogh. Mm -hmm. Die ook uh, uh, met weinig middelen uh, veel films wilde maken. Ja, ja. Um, uh, jij hebt echt, ik geloof wel, vijf films met hem gemaakt. Ehm... Ja, ik heb volgens mij de laatste, iets van, in de laatste zeven projecten die hij heeft gedaan... heb ik in zes gezeten ja. ofzo. films en series en toneelstuk ook. Uh, deze tijden, hoe erg wordt Theo van Gogh gemist in deze uh, maatschappelijke constellatie? Ja, het is al, al bijna niet meer voor te stellen dat hij er hier rond zou lopen. Dat is zo gek, hè? En het is natuurlijk uh, 2004, het acht jaar geleden... Ik betrapte mezelf, nee, Katje betrapte mij er eigenlijk op... dat ik tegen iemand zei, ja, de moord op Van Gogh. Weet je, dat is een zin geworden. Dat, terwijl het is natuurlijk ook, het is ook de moord op Van Gogh... omdat het bijna een kop in een krant, een nieuwsitem en een, en een historisch gegeven is. Maar ja, het is, het is natuurlijk... Uh, het is gek, ik vond het ook wel gek dat ik dacht... oh ja, ik zeg gewoon de moord op Van Gogh... Maar in welke zin missen we hem? Uh, missen we hem als filmmaker? Missen we hem als uh, columnschrijver, Missen we hem als, uh, als, als, als onrustzaaier? Als interviewer? Uh, of allemaal? Nou ja, ik mis hem het meest als filmmaker. En niet, niet eens, uh, natuurlijk ook als acteur. Maar uh, ja, ik, ik vond dat hij op een hele... Kijk, bijvoorbeeld Borgen vindt iedereen nu zo fantastisch is ook fantastisch. De Deense serie over de politiek. En dan zeggen ze, ja, dat wordt hier niet gemaakt. Ja, dat, daar is hij echt zo hard mee bezig... dat zou de volgende serie worden. Na de Jeep en Julia, Medea... zou er uh, een serie, ook gebaseerd op een klassieker... namelijk Cyrano de Bergerac... die zou zich in Brussel afspelen. Dat zou het gekonkel zeg maar, van de Europese uh, politiek. Nou, dat, dat was wel echt... Uh, dat kwam echt voort uit zijn... Uh, visie, dat we het over dat soort onderwerpen moesten hebben. En missen we hem ook als strijder voor de vrijheid van meningsuiting? Of denk je bij jezelf nee, dat ja. is het thema van tien jaar geleden, dat, is, dat bestaat helemaal niet meer. We hebben het nu over crisis, we hebben het nu over we Europa, we hebben dat soort uh, zaken. Ja. Wat toen was, is niet meer. Dus uh, submission zou niet meer gemaakt worden nu. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf nooit, het is nooit heel erg een thema geweest... wat me heel erg bezig heeft gehouden. Ook eigenlijk niet toen Theo werd vermoord. Omdat... Het ja, was meteen natuurlijk een heel nationaal gesprek... Met, met allemaal mensen die daar heel veel dingen over wensen te zeggen. En ik dacht eigenlijk alleen maar na, nou, ik hou mijn mond, geloof ik maar. Ik, bij, bij mij bleef eerder... het stilzwijgen... <laughs> Was eerder het resultaat ervan dan dat ik dacht: Oh, we moeten nu met elkaar gaan praten. Of, uh... Maar ik was ook gewoon een beetje lam geslagen natuurlijk, door die gebeurtenis. Niet een beetje. Uh... Dus ja. Nee, wat mij betreft, niet als strijder van. Als, maar als interviewer, zeker. Het is natuurlijk echt. Uh, ik heb heel veel. Ik had al veel interviews gezien, maar ook nog een aantal interviews teruggekeken na zijn dood. Ja, het is zo'n fantastisch goed interviewer. En dat. Uh... Ja, die, die twee dingen, dat vond ik echt zijn grootste kwaliteiten. Waarin hij ook. Uh, zijn enorme empathisch vermogen kwijt kon. Zowel in het interviewen als in, als in het regisseren. En, uh, en dat vond ik juist in het, in het, in, in het, uh, als columnist... en als zeg maar, uh, meningen iemand... Uh, kreeg je vaak het idee dat hij helemaal niet uh, uh, empathisch was. Maar dat was hij juist wel. En dat, uh, dat vond ik dat hij dat daarin heel erg mooi, mooi kwijt kon, ja. ja. En ik had ook echt het gevoel toen we een 605 hadden gemaakt van... ja, dit is eigenlijk het begin. We zijn nu begonnen of zo, weet je. We gaan nu nog veel films met elkaar maken. En we hebben nu de goede toon, de goede samenwerking gevonden. En uh, hij had ook voor het eerst... hij had een montage, uh, een, een versie gemonteerd van zijn film die heel eigenwijs niet goed was, maar, maar omdat hij dacht... Van, ah, ik wil dat het een liefdesverhaal is en geen politieke thriller. Ja, ook een thriller, maar het moet ook een liefdesverhaal zijn. Dus we hadden nog he hele lange scènes ook gespeeld... met lange dialogen over hele fantastische Stringbergiaanse-achtige onderwerpen. En die had hij er ook nog ingemonteerd, waardoor het eigenlijk vlees nog vis. Dus wij zagen dat en we dachten, kut, het is gewoon mislukt. En toen heeft Theo, Hans Theo die hem ook had gezien, die, die heeft, toen, heeft hem opgebeld... en gezegd, Theo... Je, je, je vernachtelt je film op deze manier. Dus je moet nu gewoon niet zo eigenwijs zijn. En dat is de eerste keer dat hij in dat opzicht geluisterd heeft naar iemand. Daarvoor zou hij altijd hebben gezegd... Ja, nee, uh, wat weet jij er nou van? Hij Nets begon net filmen. te luisteren. Ja, nee, maar dat is het echt. Ja. Hij is toen meteen, volgens mij, s'nachts of de volgende ochtend... naar Merels en editor, gegaan en gezegd... oké, okay, en hij heeft het gewoon in een paar dagen die film in elkaar geramd... zoals hij het uiteindelijk was. Dus hij wist het ergens wel. En weet je, ja, dat voelde je. We gaan, we gaan de komende jaren gaan we met die, die groep die die om zich heen had verzameld, was een clubpie... gaan we mooie films maken. En ik denk, ja, die, die films die worden in mijn beleving nog gemist. Ja. Ik hoop dat jij ze gaat maken, Thijs Reumer. Ik vond het mooi dat we toch nog even Theo van Gogh konden aanhalen. Ja. En ik wou jou bedanken voor de mooie avond van Cloaca. Uh, uh, al aan de heen in het Lamar. En uh, bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt. <middels>